de Rolling Stones met Painted Black. Onze grote... Brian Jones. Grootste <laughs> fan Jones. van. Ja, Brian Jones. <laughs> ja, ja. En ja. Wanneer, wanneer is hij opgericht en wanneer is overleden? <laughs> ja, hij overleden? Nou. Hij is opgericht in 28-1942 en overleden 3 7, 1969 Hij is uh, verdronken in het zwembad. Ja. En was het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 Wij dat zitten je? hier gezellig bij elkaar en we hadden het over een ontzettende knal... die vannacht of gistermiddag plaatsvond. Oh, ik, ik schrok al even, dat was er vannacht weer een knal. Nee, nee, of, of gisterenmiddag. <laughs> Mijn vrouw kwam naar beneden hollen en die dacht dat ik gevallen was op de grond. Ik ja. heb zelf niks gehoord. Maar weet jij wat dat nou precies was? ja.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 Nou, die is ook actueel natuurlijk. Tot vannacht half één is er uh, gemeenteraad geweest. Ik zal niet, uh, zal niet alles uh, eruit, uh, alle onderwerpen eruit halen. Maar even, even belangrijk er is natuurlijk gesproken over, over Nieuw-Noord, uh, over de inrichting van de plannen die er zijn. Die zijn ook gisteravond, uh, die plannen zijn vastgesteld in, uh, in de raad. Uh, discussie natuurlijk geweest over het aantal parkeerplaatsen. En er is echt toegezegd dat het aantal parkeerplaatsen wat er nu op Nieuw-Noord is, dat dat gehandhaafd blijft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 Slapping time, I was holding Bobby's hand in We sang every song that driver knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Love him. to my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 Uh, nee, dat was ook een heel enthousiast zuid in, hè? Ja. Waar die, uh, waar die ontploft is. Maar ja, het is inderdaad... Uh, ja, het was al op midden op zee. De, uh, hè? Het was midden op zee. Nee, nou, wat ik zag, uh, was de het echt op de kant, hoor, dat die ontploft is. Nee, ik zag dat... Uh, nee, ja. We hebben vanochtend Walter toevallig aan de lijn gehad, met het meest ja? actuele nieuws. Want die weet precies wat er gebeurd was. Ja, ja, ja. die zei ook midden op zee, volgens ja, mij. 2,5 ja, ja, kilometer ja. uit de kust, geloof ja. ik. Niet op stand. Je moet oh, even ja, dan onze dan uitzending dan terugluisteren. Die, dan liet de foto van de Telegraaf toch iets heel anders ja. zien. Dus dat ja. is eigenlijk ook gewoon een, een, een foto van iets anders geweest. Ja, een beetje toch. De ja. Een ja. beetje ja. toch. Ja, de Telegraaf heeft een voorbeeld genomen uit een ander land. Waarschijnlijk. Ja. <laughs> maar dit was onverwacht, begreep ik ook van Walter. De gemeente wist is ook dat van zo? niet. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, je moet wel luisteren op woensdag. Daar hebben we het meeste actuele niet. <laughs> Ja, maar ik had gisteren was ik met heel veel andere zaken bezig... om ja. dus eraan zitten te komen. Maar het is vandaag woensdag. En daar daar ga ik jullie volgende week weer alles over vertellen. Te ja, maar, nee. maar, Want het is niet nog even te vroeg. Walter had om vijf minuten over tien ons meest actuele bijgeplaat over die bom. Want dat, dat gonst in Zandvoort, hè? Wanneer? Gisterochtend? Nee, vanochtend. Ja. Woensdag. Ook vanochtend.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 Nou, dit was weer een geweldig nummer van de Nirvana met de helaas veel te vroeg overleden Kurt Cobain. Zeker. Wat uh, weet je er nog van te vertellen, Pim? Uh, moet ik mijn briefje even pakken. Kurt Cobain. Ja, geboren op 20 februari 1967. Dus nog een jonkie. Ja, ja. en uh, overleden 5 maart, januari februari, maart 5 april in 1994. Ja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 Nou, Gert, eerlijk gezegd is mijn hartslag nog aan het dalen van uh, het Nirvana-geweld. Ik ben oh. blij dat Marco nog even ertussen kwam. Ja, dat is een rustpuntje. Ja, zeker. Ja. Dus ik ben weer, uh, weer redelijk de oude. Oh, Oké, okay. nee, ik ben weer hersteld. Nou, goed zo. Ja. Dit was de Electric Light Orchestra. Uiteraard. Met een stukje Hier is de Nieuws. En dat vinden wij heel toepasselijk op de eigenaar-uitgever van de zandvoortu Courant. Want die gaat ons even bijpraten over de nieuwe editie deze week. Dat ja, klopt ja. toch? Ja. Um...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 nou ja, het is nu allemaal zo ver voorbereid... dat uh, de bouw ook binnenkort kan gaan beginnen uh. En dan kunnen we ook alles overlezen in de Zandvoortse krant van deze Uiteraard. week. Uiteraard. Ja. Uiteraard. ja, net als het uh, verslag van de raadsvergadering van gisteravond. Dat hebben we ook nog mee kunnen nemen. Actueel? Uh, dus dat valt ook te lezen. Het is ja. hard gewerkt om dat rond te krijgen dan... gezien de deadline van je krant. Ja, zo'n raadsvergadering is altijd uh, voor een paar mensen van ons... Uh, <laughs>